De Canon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. De Donkere Kamer van Damocles van Willem Frederik Hermans. Een van de grote drie van de naoorlogse Nederlandse literatuur. In de vorige editie van de Canon was Hermans vertegenwoordigd met zijn klassieker Nooit meer slapen uit 1966. Maar nu heeft de Koninklijke Academie van de Nederlandse Taal en Letterkunde een ander boek gekozen dat volgens hen nog meer gewicht heeft. En dat is De Donkere Kamer van Damocles. Een oorlogsroman uit 1958... ...die ook op auteur Peter Terin een grote indruk heeft gemaakt. Ik heb het boek uh, De Donkere Kamer van Damocles... ...voor het eerst gelezen in Londen. In Greenwich, toen ik daar op hotel de nacht uh, spendeerde met het boek... Um, en het hield me zo in de band dat ik doorgelezen heb, de hele nacht. En uh, s morgens vroeg heb ik mijn, uh, mijn baas, ik, uh, ik uh, verkocht marmer aan uh, uh, Engelse architecten, om mijn baas in te lichten dat ik uh, niet meer voor hem zou werken en uh, schrijver zou worden. En uh, dat is natuurlijk, een, uh, ik heb dat verhaal een paar keer verteld, het is een beetje lachwekkend. Uh, het, het bewijst in elk geval mijn jeugdig enthousiasme. En naïviteit, maar het is, um, het, uh, het is een heel belangrijk moment geweest en het heeft mij behoed van een uh, misschien van een zeer ongelukkig leven. Het boek is een, um, een literaire thriller, zou ik zeggen, een, een, een spionageverhaal, gecombineerd met um, ja, een diep existentieel drama um, dat gebaseerd is op het dubbelhangersmotief. Het verhaal begint echt met de Duitse bezetting, de eerste dagen van de, van de, van de Tweede Wereldoorlog, wanneer voor de Siharenwinkel van de hoofdpersoon uh, Osenwoud een Nederlandse officier op zijn motorfiets uh, aankomt en uh, zijn winkel binnenkomt en hem een opdracht geeft. Nu Osenwoud is een, uh, tot dan toe een, een, een jonge man die een beetje een mislukking is. Uh, het toeval wil dat hij als twee druppels water op, uh, op die man, die Nederlandse officier, lijkt. Uh, die man heet Dorbeck en lijkt wel de mannelijke versie van hemzelf. En zonder dat hij daar eigenlijk goed over nadenkt of, of uh, daar bedoelingen bij heeft, volgt hij die orders en wordt hij uh, verondersteld om, een, om negatieven te ontwikkelen, filmnegatieven. Uh, ...omdat in die tijd werd door het verzet uh, in Nederland werden foto's gebruikt om jezelf te identificeren. Dus om zeker te zijn dat je niet te maken had met een infiltrant of een uh, provocateur of zoiets. Nu, het verhaal uh, ontwikkelt zich... Um, Oossewoud gaat daarin mee, uh, ontwikkelt die filmpjes, stuurt die op naar de betreffende plek en gaat veel verder... Um, gaat zover dat hij zelfs uh, iemand liquideert op vraag van Dorbek. De, de grote tragiek van het verhaal is dat Oosterwoud dus een man wil zijn, een man zoals Dorbeck, maar dat um, bij de bevrijding de daden die hij heeft verricht, kunnen geïnterpreteerd worden als daden van collaboratie. De man die hij heeft omgebracht bleek uh, iemand uit het verzet te zijn en niet uh, uit de collaboratie. En uh, het is heel schrijnend dat daarin slaagt Hermans um, nou ja, beter dan wie ook, vind ik. Dat is om de, de schizofrenie van oorlog en uh, de bijbehorende paranoia invoelbaar te maken. Het is geen boek dat uh, bol staat van de horror van oorlog, maar meer de psychologische terreur van een bezetting bijvoorbeeld um, is, is, is ja, prachtig geïllustreerd. En um, nou ja, dus de zoektocht in het boek de weg, uh, zeker dus na de bevrijding, wordt dus de zoektocht naar Dorbeck Heeft hij bestaan, heeft hij niet bestaan? En uh, de noodzaak voor Oosterwoud om zijn onschuld te bewijzen aan de hand van die foto. Vandaar de titel De donkere kamer van Damocles. Je zou kunnen zeggen de, de, de fotografie die als het zwaard van Damocles boven het hoofd van Oosterwoud bengelt. Het is een prachtige roman... En zeker ook vandaag nog uiterst leesbaar, omdat de taal van Hermans sober is. Het is een diep ontroerend verhaal uiteindelijk. En zeker de laatste hoofdstukken... Uh, nou ja, ik, ik, het is moeilijk om die te lezen. Ik, ik huil niet vaak bij een boek. Ik, misschien heb ik het sindsdien nooit meer gedaan, maar toen heb ik gehuild bij het einde van een boek. Uh, omdat het... Uh, nou ja, de taal, de combinatie van de taal, uh, het, het menselijk inzicht van Hermans... En, en, en het verhaal is uh, topliteratuur. Ja, dat is, dat is, top dat is Europees, uh, een, ja, Europees niveau, zou ik zeggen. Uh, een erkenning die hij maar veel later, na zijn dood, eigenlijk echt heeft gekregen.